6 uur. Het NOS-journaal. Freddy van Tijn. Nederland stuurt F-16's naar Libië. Kamer wil bonussen bankiers terughalen. Een Duitse OM eist zes jaar celstraf tegen Demjanjoek. Het kabinet is van plan F-16's, een tankvliegtuig en de mijnenjager Haarlem naar Libië te sturen. Dat melden ingewijden in Den Haag. Het kabinet komt vanavond in een extra zitting bij elkaar om te praten over de vraag hoe Nederland gaat bijdragen aan de acties. Dan wordt gepraat over de zogeheten artikel 100 brief, waarin de Kamer op de hoogte wordt gesteld van het kabinetsbesluit. Premier Rutte benadrukte vanmiddag nog eens dat Nederland bij de militaire operatie in Libië het liefst deelneemt in NAVO-verband.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 Inmiddels hebben de topmannen besloten af te zien van die extra beloning. De Tweede Kamer wil de bonussen vanaf 2008 terughalen. De regeringspartijen VVD en CDA stemden tegen de motie. Mensen die van bank veranderen moeten hun rekeningnummer kunnen meenemen. De Tweede Kamer heeft een motie daarover van D66 en GroenLinks met algemene stemmen aangenomen. De partijen vinden dat mensen die ontevreden zijn over hun bank eenvoudiger moeten kunnen overstappen. En een nieuw nummer leidt tot veel administratieve rompslomp.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 Minister Verhagen van Economische Zaken is blij met de groeicijfers van het Centraal Planbureau. Dat verwacht dit en volgend jaar een bescheiden economische groei. Verder verwacht het een spectaculaire daling van het begrotingstekort. Van 5,2 dit jaar tot 2,2 volgend jaar. De oppositie focust vooral op de koopkracht. Volgens het CPB daalt die dit en volgend jaar met driekwart procent. De PvdA vindt dat onacceptabel. Volgens de sociaaldemocraten worden de hoge inkomens ongemoeid gelaten... en zijn modaal en lager de dupe.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 De doodsoorzaak van de Duitse ijsbeer Knoet is bekend. Uit sectie bleek dat hij een hersenafwijking had. Wat voor afwijking het was, is niet bekendgemaakt... maar hij is dus niet overleden aan stress, zoals wel werd geopperd. Knoet was na zijn geboorte verstoten door zijn moeder... en is opgevoed door een verzorger.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 Wat langer is de file op de A9 Diemen richting Alkmaar... tussen knooppunt Hodendrecht en Aalsmeer, 8 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Arnhem... langzaam rijden tussen knooppunt de Ouderijn en Driebergen. Op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen... staat tussen Weerdum en Reduzum 4 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. De weg is zo goed als afgesloten bij Reduzum. Verkeer gaat er via de af en de oprit langs. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen...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 Het NOS Radio 1 Journaal. met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedenavond, zes minuten over zes. Italië is wat gepiqueerd over Frankrijk. En dit vanwege de leidende rol die Frankrijk heeft genomen bij de westerse militaire interventie in Libië. Correspondent Basmesters in Rome. Bas, wat is dat nou? Is Berlusconi jaloers? Nou, de regering zegt het niet hardop, maar veel politici en commentatoren hier wel. Italië heeft het gevoel dat ze de boot gaat missen. Berlusconi blijkt gewoon met Gaddafi op het verkeerde paard te hebben gewet de afgelopen jaren. En nu Frankrijk voorgaat in de verdediging van de opstandelingen... vreest Italië dat Frankrijk na de oorlog met de kroonjuwelen ervan doorgaat. Zoals de oliecontracten, de aanleg van de nieuwe kustsnelweg, de wederopbouw. Straks gaan de lusten naar Frankrijk en zit Italië... Als oude Gaddafi-bondgenoot met de lasten, bijvoorbeeld de immigranten, die hier naartoe komen. En dat zitten de mensen hier niet lekker. Men heeft het idee dat Sarkozy met een cynische reaalpolitiek bezig is. Ze noemen hem hier een soort mini-Napoleon. Naar Parijs, waar Frank Renaud zit. Trekt die mini-Napoleon Sarkozy zich daar iets van aan? Hij trekt er zich helemaal niets van aan, maar de term realpolitiker, daar kan die denk ik wel iets mee hoor. Nee, als je uh, Sarkozy en de regering naar het officiële standpunt vraagt, dan zeggen zij gewoon... wij hebben met onze luchtaanvallen en met onze snelle diplomatie om dat voor elkaar te krijgen... daar hebben wij gewoon mee voorkomen dat Benghazi een bloedbad werd, punt uit. En als anderen daar kritiek op hebben, dan hadden zij het moeten doen. Hm. Bas Messers, maar wat wil Italië dan? zelf doen? En die willen dat de NAVO de leiding over gaat nemen, zodat de Fransen wat minder gepronceerd in die strijd uh, naar, naar buiten komen. En toevallig ligt het commandocentrum van de NAVO voor het Middellandse zeegebied in Napels. En dan kan Italië zich weer een beetje als de bevrijder opwerpen. Ja, in hoeverre is dit nou ook oud hier, deze boosheid van Italië op Frankrijk? Ja, Italië voelt zich altijd de mindere ten, ten opzichte van Frankrijk. Um, uh, ze hebben ook probleempjes uh, als het gaat om overnames... van de Italiaanse bedrijven door de Franse. Bulgarije, de juwelenmaker, is net uh, overgenomen door de modegigant LVMH. En nu dreigt ook Parmalat, uh, het melk multinational... over te worden genomen door het Franse Lactalis. Het is uh, niet uh, de beste tijd voor de Italianen. Ze hebben het gevoel dat ze op alle fronten aan het verliezen zijn. Hm. Hoe is dat in Parijs, Frank nou, Hoe belangrijk vindt Sarkozy het om de relatie met Italië goed te houden? De Fransen zijn eigenlijk best gek op Italië, volgens mij. Ze hebben wel altijd grote waardering voor de Italianen. Gaan er ook graag op vakantie. En ik heb wel eens iemand horen zeggen dat Italianen eigenlijk lachende Fransen zijn. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Voor Frankrijk spelen wel degelijk ook belangen in Libië ook natuurlijk. Maar vooral ook politieke belangen. En dat is de reden waarom Frankrijk zich vooral verzet tegen die NAVO-inmenging juist weer. Want Frankrijk zegt één, de Arabische landen zitten daar niet op te wachten... dat de NAVO gaat deelnemen in Noord-Afrika. En twee, eigenlijk zitten de Fransen er zelf ook niet op te wachten. Want als de NAVO mee doet, krijgen andere invloed in Noord-Afrika... Afrika dan Frankrijk zelf, lees de Amerikanen. En Frankrijk wil graag zelf in zijn eigen achtertuin, want zo zien ze Noord-Afrika, willen ze graag een grote vinger in de pap hebben. Heren, bedankt. Dan gaan wij naar de Nederlandse politiek. De bonussen. Minister de Jager van Financiën is blij dat ING-topman Jan Homme afziet van zijn bonus van ruim 1 miljoen euro. Ja, dat vind ik een goed signaal. Een goed signaal vanuit ING ook. Dat men aangeeft wel degelijk goede notie te hebben van ook het ja, de publieke belangstelling of het publieke gevoel... het onbehagen ook wat er is geweest bij heel veel mensen... over die hoge bonussen, ook in relatie tot bijvoorbeeld de staatssteun... die ING nog steeds geniet. En ING heeft aangegeven vrijwillig zelf al vooruit te lopen op wetgeving... die ik heb aangekondigd, dat instellingen die staatssteun genieten... zolang ze staatssteun genieten, geen bonussen aan hun bestuurders zullen geven. En hier loopt men op vooruit. Laat u die wet dan nu maar zitten? Nou, ik denk dat we dat nog steeds doorzetten. Maar wat uh, wel goed is, is dat ING natuurlijk ook laat zien... dat wetgeving niet altijd nodig is... maar dat het uh, met name ook het, het, het, ja, het besef is, zelfregulering, uh, maar ook publieke druk, zeg ik er ook heel nadrukkelijk bij... van mensen zelf die met ING bellen en van... hé, hey, hoe zit dat? Uh, dit vind ik eigenlijk niet acceptabel. Dat helpt inderdaad heel erg goed. Mensen moeten ook op die manier invloed kunnen uitoefenen op de banken van hun keuze. Uh, maar ik denk alsnog dat er wel op dit punt wetgeving moet komen. Maar de Tweede Kamer heeft vandaag gezegd... het is too little too late. U moet die bonussen van de afgelopen jaren terughalen. Gaat u dat doen? Nou, uh, er is net een motie aangenomen in de Tweede Kamer... over het 100% belasten van bepaalde bonussen uit het verleden. Nu de motie is aangenomen, zal het kabinet zich overbuigen... en binnenkort een reactie geven aan de Kamer. Daar kan ik nog niet op vooruit lopen. Maar kan het? Wil u het? Nou, ik kan niet vooruitlopen om een brief die naar de Tweede Kamer gaat als reactie. Uh, die moeten we echt eerst even afwachten. Het is ook een beleidsterrein van de staatssecretaris van Financiën. Zo, daarmee ligt het dus op het bord van Frans Wekers, de staatssecretaris. U hoorde nu minister de Jager in gesprek met Peter Blok. Voetbal International, Platenbobo, effectenhandelaar, acteur en zanger. Strui, voy, kan, kan, kios, na, tequila, stani, ul, Hans Boskamp was het allemaal. Hij overleed gisteren op 78-jarige leeftijd. Jacques D'Ancona, entertainmentjournalist. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat je net even hoorde, dat was een stukje uit uh, een uh, prachtig uh, ja, zuster, nee zusterietje Schitterend. Ja, ik ga even verder. Ja. Hij was Kastelein, nachtclub-eigenaar, <laughs> manager van artiesten. Dat noemen wij een veelzijdig mens. Ja, dat kan ik ook niet ontkennen. Ik, wil, ik heb hem uh, ongelooflijk lang meegemaakt, maar... Mijn waarneming beperkt zich in feite tot herinneringen aan de voetbal, maar vooral zijn theatercarrière uiteraard. Ja, acteur, hè? zo kennen we hem het beste. Wat voor acteur was hij? Hij was een uh, acteur met een enorme uitstraling. Ik bedoel, uh, als Hans meedeed, dan deed Hans mee en dan deden die anderen daarnaast ook mee. Ja, hoe kwam dat? Ja, die uitstraling die had hij ook, ook als voetbal, hij was ontzettend aanwezig. Hij heeft zijn kop mee, hij heeft zijn uitstraling mee, hij heeft zijn figuur mee. Kortom, ja, Hans Boskamp was er. In alles wat hij deed, in de kleine presentaties, maar ook in de grote rollen. En uh, ja, hij heeft natuurlijk zo ongelooflijk veel dingen gedaan. Wat het wonderlijk is dat hij dus ook uh, met Rieders-Michels onder de douche stond om de Parelvissers te zingen. <laughs> dat hij alle grote mensen uit de Motown-stal heeft begeleid. Onder wie bijvoorbeeld de Anna Ross en de Jackson 5. De voetbalde die bij Ajax, bij het DWS, dat Nederlands zelf al. En die musicals, maar vooral de toneelstukken... ...Potters en Perlemoer, Dat was natuurlijk erfelijk belast. Want uh, zijn vader, Johan Boskamp, met de even legendarische Johan Kaart speelde Potter en Perlemoor. En het mooiste was, Hans heeft daar ook in meegespeeld. Als een van die beiden ziek was, speelde hij mee. Dus in totaal heeft hij 2600 keer in zo'n voorstelling van Potter en Perlemoor gestaan. Iemand die dus heel veel deed, uh, van alles kon. Maar dan is het vaak ook de makker van dat soort mensen... dat ze nooit ergens echt heel goed in zijn. Waar was, waar was Hans Boskamp nou wel het hij beste in? Hij kon ook uitstekend zingen en dat kun je niet van alle acteurs zeggen. En hij is multi-inzetbaar, want vergeet eens ook niet... die grootste rol die hij in de musical heeft gedaan... was natuurlijk die van uh, Alfred of Elfie Doolittle. In My Fair Lady. Maar die ja. rol moest hij binnen twee, drie dagen overnemen... van de toen uh, ziek geworden... Uh, Piet Bamberg. En dat deed hij fantastisch. Zijn bolhoed, ik zie hem nog staan... op het toneel van De Harmonie en is Zijn bolhoed, die paste hem nog helemaal niet. Maar goed, die ging ze er later wel maken. En hij heeft daar dus in gestaan. We hebben natuurlijk grote dingen met hem beleefd. Ook het letterschap in de orde van Oranje Nassau. Dat natuurlijk prachtig voor hem. Wat denk je van films? Jacques D'Ancona? Jacques D'Ancona, ik ga je onderbreken. Want we hebben hier dus te maken met een man... met heel veel verhalen, die heel veel heeft gedaan. En heel veel anekdotes. Prachtig moppen vertellen, dat is over. En zo zullen we hem blijven gedenken. De grappenmaker, de creatieve Lin, de man van de bol, goed. Uh, Jacques Dancona. Hartelijk dank. Goedemiddag. Zometeen schakelen we met Den Haag om het laatste nieuws te horen over de voorgenomen deelname van Nederland aan de missie in Libanon. Libië natuurlijk, moet ik zeggen. En het verkeer in Nederland, Jolanda van der Velde. Er zijn nog wat aanrijdingen bijgekomen op de valreep. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer. Daar is de linker dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht of tussen Afrit Maan en Den Dolder 3 kilometer. Ook daar de rechter dicht. De A32 Le Leeuwarden richting Herenveen is nog steeds dicht bij Reduzem. Daar staat zo'n 4 kilometer. Daar gaat het verkeer via de af en de oprit langs. Voor vanavond en vannacht gaat de A15 Rotterdam richting Europoort dicht bij de Botlek-tunnel. Verkeer kan dan wel omrijden via de botleck brug Dat begint vanavond 10 uur duurt tot morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. In landen als Frankrijk en Spanje... krijgen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs vaker een boete... dan de collega's uit Oost-Europese landen. Volgens verladersorganisatie Evo komt dat... omdat de Nederlandse chauffeurs de boete snel betalen. Jan Verbeet is vrachtwagenchauffeur... voor Verdijk Internationaal Transport. Goedenavond. Goedenavond. Zit u momenteel ook op de weg? Ik uh, zit langs de weg. Langs de weg. Waar bent u? Ik ben in Duitsland, Zuid-Duitsland. En herken, herkent u het verhaal van de Evo? Ik herken het wel, ja. Niet altijd, maar ik herken het wel. Maar er, is het ik, ook in Duitsland zo dat u sneller een boete krijgt? In Duitsland is het minder. Daar is de willekeur minder. Ik, merk het, ik heb het in Frankrijk gemerkt en in Polen. Maar ja, aan de andere kant dacht ik toen ik het zo hoorde... wie weet houden uw collega's uit Oost-Europa zich gewoon wel aan de regels. Misschien wel. Als ik ze lang na een bouwstelle in Duitsland op de vluchtstrook zie staan, dan zullen ze zich aan de regels staan te houden. Maar waarom denkt u dan toch dat uh, als ze zich niet aan de regels houden, dat ze dan minder snel een boete krijgen? Omdat ze minder geld hebben waarschijnlijk. En u betaalt altijd contant? Ik kan... In Polen kon ik pinnen laatst, in Frankrijk kon ik niet pinnen. Dan moest ik drie keer omrijden om te gaan pinnen. En die drie keer kwam ik s'avonds weer tekort. Ik zei tegen die ambtenaar, Die staat u volgende week hier weer om over die drie keer nog een bekeuring uit te schrijven. Maar toen trok hij zijn schouders op. Ja, en, en um, kunt u niet doen wat de Oost-Europese collega's doen? Ja, ik wil u niet aanzetten tot iets wat niet mag, maar uh, gewoon niet betalen. Dan uh, kom ik daar niet weg natuurlijk. Mijn rijbewijs en uh, de autopapieren zijn ingevorderd krijg ik pas terug als de bekeuring betaald is. En dat, dat doen ze dus niet met de collega's uit Oost-Europa? Dat weet ik niet. Ik, ga niet. ik zit niet bij die collega's in de auto natuurlijk. Nee, oké. Okay. Maar dan kan het dus zo zijn dat het hele verhaal niet klopt als ik u zo hoor. Nou, ik neem aan... Als een, een controlerend ambtenaar weet dat het moeilijk is om er maar geld te komen, dat ze beter de makkelijkere betalende chauffeurs eruit kunnen pikken. Aha. Goed, ik ga even naar Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie. Ook goedenavond. Dag, hallo. Ja, wat, wat is uw indruk? Is, is dit een probleem? Het ja. is zeker een probleem. We hebben in het afgelopen jaar allerlei klachten verzameld van vrachtwagenchauffeurs. En wat je ziet is dat in verhouding. Nederlanders of Duitsers of Belgen er eerder worden uitgepikt... in landen als Frankrijk en Spanje en Italië. Uh, en wij vermoeden dan dat dat komt omdat uit uh, deze landen... de mensen meestal wel direct de boete kunnen betalen... in tegenstelling tot uh, mensen uit Oost-Europa. Aan de andere kant, worden we net van meneer Verbeet... Uh, als hij niet betaalt, dan wordt hij uh, nou ja, goed rijbewijs inleveren... mag hij niet door. Waarom zouden ze dat dan niet met bijvoorbeeld... Poolse vrachtwagenchauffeurs doen? Maar nee, kijk, je ziet dat in verhouding gewoon eh, bijvoorbeeld Nederlandse chauffeurs eerder worden uitgehaald en eh, mensen uit Frankrijk en Italië die mogen doorrijden en mensen uit Oost-Europa, dat hebben we gewoon gehoord ook van handhavers uit Frankrijk, die hebben eerder gezegd, ja, we pikken gewoon die Nederlanders er eerder uit, want die kunnen sneller betalen, hebben we weinig romslomp en dan worden toch bij overtredingen de boetes gelijk afgerekend. En Dat is dus iets wat we gewoon tientallen keren juist uit de mond van handhavers in bijvoorbeeld Frankrijk of in Spanje zelf hebben gehoord. En wat denkt u daar aan te gaan doen? Nou, we hebben hier vandaag een hoorzitting gehouden met uh, veel vrachtwagenchauffeurs, transportondernemers, maar vooral met de Europese Commissie. Want de Europese Commissie die moet ervoor zorgen dat de afspraken in Europa die we gemaakt hebben, goed worden uitgevoerd. En we hebben hier aan het einde van die hoorzitting met de Europese Commissie en een uh, memorandum of understanding, zeg maar, een intentieverklaring gegeven... en gezegd, jullie moeten nu tot actie overgaan, deze praktijk moet stoppen. En gelukkig heeft ook de hoge vertegenwoordiger van de Europese Commissie gezegd dat hier aan gewerkt gaat worden. Want ook hij erkende zoveel problemen gehoord te hebben... en brieven gekregen te hebben. Deze praktijk moet echt stoppen. Nee, maar willekeur kan je moeilijk bewijzen, volgens mij. Dus hoe wil, wilt u het stoppen dan? Nou, wat er gestopt moet worden... is uh, dat de regels op zo verschillende manieren worden toegepast. We zien dat bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje... er heel anders met de regels wordt omgesprongen... dan in Nederland en in Duitsland. En we zien... Dat er enorme verschillen zijn in boetes. Voor eenzelfde overtreding betaal je in Letland 580 euro. En idem dito in Frankrijk kan het oplopen tot 30.000 euro. Goed. Nou, die twee zaken, daar moet de commissie iets aan gaan doen. En ze hebben vandaag toegezegd dat ook te zullen gaan doen. Dank u wel. Meneer Verbeet, tot slot, bent u, bent u blij als u dit hoort? Ja, ik, ik wacht het wel af, maar ik. ik... Ik verwacht eigenlijk. Ik feest dat er niet veel aan gaat gebeuren. Oké, okay, nou goed. We gaan kijken of u daar gelijk in krijgt of niet. Um, ik dank u ook. En ik zou zeggen, ja, hou u vooral aan de regels. Dat scheelt ook een hoop problemen. Toch? Ja, ja of die, die digitale uit de auto. Uit de auto. Ja, nou, dag meneer Verbeet en dag meneer Van Dalen. Dag. Okay, de strijd dan om het CDA-voorzitterschap. Er zijn nog twee kandidaten over. Rut Petom en Sjaak van der Tak. Komende week kunnen de CDA-leden op hen stemmen. Via internet of per telefoon. Om zoveel mogelijk stemmen te trekken... zullen Petom en van der Tak campagne gaan voeren. En daarvoor hebben ze ook geld gekregen van het CDA. 3000 euro per persoon. Hans Anker, campagnestrateeg. Goedenavond. Goedenavond. 3000 euro, doe maar. Ja, ik heb uh, uh, toch wel kandidaten meestal voor me die wat omvangrijkere budgetten hebben. Ja, wat kun je daarmee doen met 3000 euro per persoon? Mm, nou ja, niet zo heel erg veel. Dus ik heb nog even op mijn boekenplank uh, gekeken. Dan kom je uit op titels als uh, How to win a local election. En dan zie je dat je allerlei leuke dingen kunt doen. Je kunt geluidswagens rondlaag uh, rijden, je kunt folters uh, drukken, je kunt gaan bellen, direct mail... Maar het zet al niet zo heel veel zoden aan, aan de dijk voor dat bedrag. Nee, want op dit niveau heb je een bedrag waarmee je hooguit campagne kunt voeren. voor gemeenteraadsverkiezingen in pakweg Ermelo? Ja, nou, niets uh, uh, uh, ten slechte over Ermelo natuurlijk. Maar uh, ik denk niet dat je heel veel verder komt uh, dan Ermelo. of welke andere gemeente. Uh, het probleem ook waar uh, de kandidaten mee te maken hebben. is dat het heel moeilijk is om hun kiezers te vinden. Die zitten natuurlijk ook door heel Nederland verspreid. Dus het is eigenlijk een beetje ja, alsof je het aanrijden moet, uh, moet zoeken. Uh, en het is dus belangrijk dat je met het weinige geld dat je hebt, dat je het goed inzet. Ja, geef dus je... een, een gratis advies, want het geld is snel uit te geven. Wat zou u doen met 3000 euro voor zo'n kandidaat? Nou ja, dat moet je natuurlijk helemaal inzetten op, uh, op internet. Uh, en liefst uh, in de vorm van uh, wat zakgeld van een paar wiskits uh, die uh, je helpen goede website in elkaar te zetten, om uh, goed op Facebook uh, tevoorschijn te komen, goed te twitteren en uh, goede e-mails te versturen. En vooral dus om je, je potentiële kiezers, om die ook echt te vinden, zodanig dat ze jou zien staan. En dat ze dus ook echt op je gaan stemmen. Want ja. het grote probleem in deze verkiezing is dat twee derde van de kiezers niet komt stemmen. Ja, maar we hebben het over het CDA voorzitterschap. Is dat een manier om het te doen voor Rutte Petro en Schaak van der Tak? Nou ja, zij uh, hebben geen keuze. Zij zitten in deze verkiezing. Dus zij moeten uh, uh, alles doen uh, wat, ze, wat ze kunnen. En overigens, uiteindelijk uh, komt het toch wel heel erg neer op de boodschap die ze hebben. En wat dat betreft is het eigenlijk wel vrij duidelijk. Hè? Dus Rutte Petom is vooral de uitdager. Uh, uh, niet eens met de partijlijn, Althans, was uh, op grote lijnen daar niet mee eens. En uh, Jacques van der Tak zit veel dichter op het uh, partijestablishment, wat dichter ook op Verhagen... En dat zijn eigenlijk twee archetypen die kiezers heel snel herkennen. Ja, je kan natuurlijk ook lekker op vakantie gaan, even een paar dagen of misschien iets langer en dan lekker fris voor de dag komen van dat geld? Ja, nou ja, in ieder geval kun je uh, uh, denk ik wel alle bestemmingen in het binnenland met de NS bereiken voor dat geld. Ja, en ik had het eigenlijk over het buitenland. En dan lekker bruin terugkomen, denkt iedereen, jemig, lekker fris uitgerust iemand. Die kiezen we. Nee, maar kijk, wat het VDA hier probeert te doen, en dat vind ik uh, op zich wel lovenswaardig, is dat ze zeggen, uh, het gaat om uh, inhoudelijke verkiezingen. Probeer nou dat grote geld uh, buiten de deur te houden, want anders uh, gaat het hek van de Dam. Uh, en wat dat betreft uh, moeten we denk ik op vooral op die manier dit signaal ook uh, verstaan. En daar verdienen ze alle lof voor. In de eerste ronde kreeg Ruud Peetoom 46% van de stemmen. Sjaak van der Tak 33% van de stemmen is er gelopen. Nou, ik denk dat Sjaak uh, van der Tak heel agressief nu moet proberen... om zijn kiezers uh, aan, uh, die, die latent op hem willen stemmen om die uh, zich te binden. Want uh, als je... Uh, alle stemmen die bij elkaar optelt die naar na, zeg de echte uitdagers zijn gegaan... dan moeten we om deze strijd kunnen winnen. En daarvoor hebben beide kandidaten 3000 euro te besteden. Hans Anker, campagne strateeg. hartelijk dank. Dan terug naar Den Haag. Joost Vullings uh, meldde een half uur geleden dat er Nederlandse F-16... een tankvliegtuig en een mijnenjager naar Libië gaan. Dat nieuws was toen net bekend. Uh, Joost, daar ben je weer. Um, Zeg, Kunnen we nu concluderen dat het een NAVO-missie wordt... dat Nederland dit wil gaan doen, het kabinet? Nou, dat is een hele goede vraag. Het is wel duidelijk dat de inzet van die mijnenjager... dat dat echt in NAVO-verband gaat. Daar zijn ze het over eens geworden. Maar die vliegtuigen, ja, dat is nog uh, onduidelijk. Het zou kunnen zijn dat het in NAVO-verband uh, plaatsvindt. Het zou kunnen zijn dat het plaatsvindt binnen de NAVO-commandostructuur... maar dat er officieel geen NAVO-vlag uh, op zit. Uh -oh. Dus dat is, dat is nog wel even de vraag. Ja, nog eigenlijk, uh, dit nieuws is nu bekend... Uh, vooral komen er nu uh, veel vragen op. Uh, ja, bijvoorbeeld, nou, hoe zit het met de commandostructuur? Dat is altijd een hele bekende vraag als het gaat om missies. Maar bijvoorbeeld ook, uh, wat is de exit-strategie? Voor hoe lang doen we deze toezegging? Wanneer stoppen we ermee? En wie bepaalt dat eigenlijk? Dus dat zullen de vragen zijn op het moment dat het kabinet... Uh, naar verwachting zo rond half negen weer naar buiten komt... Uh, om een persconferentie te geven. Joost, jij met uh, je collega's, jullie gaan daar vast posten. Dankjewel In ieder geval uh, veel vragen, dus vanavond de antwoorden. Voetbal, tot slot. Het Nederlands elftal trainde vanochtend in Katwijk. Maar niet iedereen was van de partij. Bas Ticheler, zijn er nieuwe blessures? Ja, nou, niet nieuw letterlijk genomen. Want Van Bommel, die trainde gisteren ook al niet mee. Die deed vandaag weer niet mee. Die heeft nog steeds wat last van zijn knie. Of eigenlijk een plekje net onder zijn knie. Misschien kan je nog herinneren dat je voor die wedstrijd tegen Zweden... het gedoe had met Bayern München. Die zeiden, je moet nu meteen terugkomen naar Duitsland. Dat ja. was eigenlijk een beetje dezelfde blessure. Daar heeft hij dus nog steeds een beetje last van. Um, dus daar kun je langzaam maar zeker een heel piepklein vraagtekentje achter gaan zetten... of dat goed komt met het oog op de wedstrijd. Want die is dus al vrijdag. Dan zal hij morgen toch echt wel goed moeten kunnen trainen. Anders wordt dat een probleem. Um, en Wesley Sneijder heeft niet getraind. Maar dat heeft meer te maken met het gegeven dat hij net terug is van een spierblessure. En dat daar dus geen risico's meer worden genomen. Ja, Er kwamen drie nieuwe spelers hè, bij de selecties. Hè. Vervangen die afzeggers? Trainer Van Nisteroy, Luc de Jong en Lens wel gewoon mee? Ja, die hebben gewoon meegedaan. Met Lens hoort er nog weer een klein verhaaltje bij. Want die is ook twee keer naar binnen gevlucht. Omdat hij ook weer wat kleine pijntjes had. Maar Van Isrooy en Luc de Jong hebben gewoon meegedaan. Van Dissero maakte nog een weergaloos mooi doelpunt overigens. Kreeg groot applaus van de mensen die in het zonnetje op de tribune zaten bij Quick Boys. Dus uh, nee, die, die, die zijn gewoon inzetbaar als het moet. Een fijne middag heb je achter de rug zo te horen. Heb je wel al een idee over de opstelling? Ja, het gekke is dat hoe meer mensen er niet zijn... hoe makkelijker het eigenlijk wordt om hem te maken. Het nou. enige punt is wat hij... Die naast Van Bommel op het middenveld gaat doen... is dat Van der Vaart, die het daar de laatste wedstrijden uitstekend heeft gedaan... of kiest hij nu Nigel de Jong weer terug, is toch weer voor Nigel de Jong. Dat is eigenlijk het enige waar ik nog niet helemaal over uit ben. Uh, voor de rest voorin is het niet zo moeilijk. Van Persie zal nu wel de spits zijn omdat Huntelaar er niet is. Aan de linkerkant heb je uh, nu niet Robben, maar wel Affelay. Aan de rechterkant komt dan Kuit weer terecht en zeg maar daarachter Snijder. Dat zal het normaal gesproken zijn. Bas Tegeler. Helemaal helder, dank je. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Tim en ik wensen u een goede avond. Blijf luisteren naar Radio 1 WNL met Avondspits zometeen. Vanavond gepresenteerd door Janne Kooijmans. Dag Lucella, goeie avond. Uh, ja, hoe gaat het er binnen in de bunker van de NAVO aan toe? Zo dadelijk in Avondspits. Een verslag van de man die uit eerste hand kan vertellen... hoe Frankrijk en Italië elkaar in de haren zitten. Maar ook NAVO-baas Rasmussen is boos. Waarover? Dat hoort u zo. En we hebben verder nog aandacht voor flirten. Flirten op het werk. Dat zometeen bij WNL hier op Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie.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 www.xwit.nu Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl Libris Boeken. Heel veel boeken. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Kamer steunde een motie van de PVV om de bonussen eenmalig voor 100% te belasten. Regeringspartijen VVD en CDA stemden tegen de motie. En president Saleh van Jemen is bereid om ruim een jaar eerder op te stappen dan hij zelf had gepland. Maar de oppositie noemt dat een loos gebaar. Er zijn al weken protesten tegen het regime van de jemenitische president waarbij tientallen doden zijn gevallen. Een man van 33 uit Dordrecht die zijn buurman vermoorde... is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De man was kwaad geworden op de buurman... die een beledigend gebaar had gemaakt. De man sloeg zijn buurman 23 keer met een hamer op zijn hoofd... en stak hem meerdere keren met een mes. Volgens deskundigen is de dader, die tijdens het proces... geen enkel berouw toonde, verminderd toerekeningsvatbaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Erwin Krol. Het is een prachtige lentedag, uh, u krijgt een heldere avond, uh, uiteindelijk gaat de zon onder, het gaat afkoelen en vannacht ligt de temperatuur, ik denk gemiddeld zo rond een graad of twee, maar het is niet helemaal onmogelijk dat het hier en daar een graadje gaat vriezen. Er gaat mist ontstaan en morgenochtend tijdens de spits zit u met mist of laaghangende bewolking of nevelig weer, maar al vrij snel breekt de zon door en morgen hebben we weer zo'n prachtige lentedag waarbij het nauwelijks waait en de temperatuur varieert zo van in de 12, 30 graden in het noordwesten tot 16 dieper landinwaarts. Donderdag is een prachtige dag. Ook nog heel erg zacht. Neemt wel in de loop van de dag de bewolking wat toe. Vrijdag is er meer bewolking. Zaterdag, zondag, maandag dan keert de zon weer vol op terug. Temperatuur is wat lager dan wat we gewend zijn. Maar laten we eerlijk zijn, het blijft toch lente. BB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt al snel af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Een paar dingen vallen nog op. Er is een aanrijding geweest op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden staat 3 kilometer, daar is de linker reisrook dicht. Ook een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afritten Maarnen en Den Dolder 6 kilometer, daar is de rechter reisrook dicht. De meeste vertraging zit trouwens nog rondom Utrecht. De A32 Weerdum richting Heerenveen is dicht bij Reduzum. Heeft te maken met een aanrijding. Verkeer kan daar mondjesmaat via de af en de oprit langs. Dat zorgt ook voor file tussen Weerdum en Reduzum 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Janne Kooijmans. Stralingsmeters in Nederland uitverkocht. En flirten met je baas, dat helpt je carrière. Goedenavond, WNL. Op Radio 1. Tot 7 uur zijn we bij je. Sinds het instellen van de no-fly-zone in Libië is het flink hommelens tussen de NAVO-landen. Telegraaf EU-correspondent Herman Stam, goedenavond. Goedenavond. Jij komt net uit de bunker van de NAVO. Wat deed je daar? Uh, ja, is horen of de NAVO er eindelijk uit is uh, in hoeverre ze gaan deelnemen aan die uh, Libië-missie. Ja, je hebt daar vooral waarschijnlijk ook de sfeer kunnen proeven hè, tussen de landen. Ja, nou ja, het gebeurt wel iets uh, van me af, maar je hoort af en toe wat uh, verhitte diplomaten naar buiten komen en ja? zich uh, boos maken. Hè. Ja, waarover? Uh, nou, vooral eigenlijk over Frankrijk. Sarkozy is wel uh, de gebeten hond uh, sinds zaterdag toen hij de Libië-top in Parijs heeft uh, georganiseerd. En uh, daar heeft hij heel wat mensen boos gemaakt door ze niet uit te nodigen, waaronder NAVO-baas Rasmussen. So. En ook uh, de Turken kregen geen uh, invitatie en uh, tot hun onvrede de Grieken wel. De NAVO-baas Rasmussen was niet uitgenodigd. Nee. Een, een detail, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nou is het Nederlands uh, kabinet van plan om F-16 te sturen en een mijnenjager. Vanavond is daar uh, nog een persconferentie over. Uh, als we het dan over de sfeer hebben, uh, onderling tussen de landen... hebben wij als Nederland daar nog kwaad bloed mee kunnen zetten? Uh, nou, dat, dat denk ik niet echt, want Nederland heeft zich redelijk gedijs gehouden en vooral uh, de lijn van de NAVO gekozen. Nederland vond het belangrijk dat de NAVO eerst zou deelnemen en dan zouden ze zelf pas uh, inspringen. Mm -hmm. En daar hebben ze keurig op gewacht. Ja, ja dus dit is niet een, een actie op eigen houtje, zoals België. Nee, nou, de Belgen willen ook heel graag dat de NAVO wel het commando overneemt, maar die uh, uh, konden hun geduld niet meer bewaren en die hadden ondertussen al wel uh, een paar SS's die kant opgestuurd. Ja, nou, we zeiden het al, flink hommelus, haat- en nijdsfeertje eigenlijk. Er wordt ook volop gebombardeerd, maar uh, ons inzien is eigenlijk nauwelijks gesproken over wat het doel nou eigenlijk is. Ja. Mm -hmm. ja. Nou, daar is ook precies de, de, de oneenigheid over. Wat bijvoorbeeld de Turken heel erg dwars die natuurlijk ook lid zijn van de NAVO, is dat het met zoveel geweld gepaard is gegaan sinds zaterdag en ook met burgerslachtoffers. En ze zijn bang dat de Arabische wereld zich dan langzaam tegen de acties keert. En dat willen de Turken kosten wat het kost voorkomen. Wat denk jij? Gaat het nog goed komen met de gezamenlijke operatie? Ik denk dat uiteindelijk uh, er zoveel druk op Frankrijk komt uh, door Amerika... en dat uiteindelijk de NAVO uh, nog een grotere rol in deze hele actie uh, gaat nemen. En dat het uiteindelijk wel met de CIS afloopt. Maar uh, inmiddels zijn er heel wat uh, reputaties uh, beschadigd door de actie van Sarkozy. Herman Stam, EU-correspondent voor De Telegraaf, dank je wel. Over de gevolgen van uh, het eventuele afzetten, want dat zou kunnen gebeuren van Gaddafi, praten wij nog even door. Want als kolonel Gaddafi wordt afgezet, wat betekent dat dan voor de migratiestromen vanuit Afrika naar Europa? Over deze vraag praat ik met migratiedeskundige professor Piet Emmoy. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Libië is natuurlijk ja, een van de landen waar migranten vanuit heel Afrika naartoe komen... om de Middellandse Zee over te steken. Verwacht u nou dat meer mensen naar Europa zullen proberen te komen... nu het echt complete chaos is daar? Ja, dat zou kunnen, want dat hebben we ook met Tunesië gezien. Ja. Maar het grote verschil tussen Libië en Tunesië en Marokko is... dat Libië zelf heel veel migranten nodig heeft... Toen we die beelden zagen bij die grensovergang met Egypte of met Tunesië... dan zag je dat er tienduizenden Egyptenaren, Tunesiërs... mensen ook uit andere Afrikaanse landen weg wilden komen. En ja, Tunesië is niet alleen maar een land waar mensen doorheen trekken. Het is voornamelijk een land waar mensen naartoe gaan om daar te werken. Daar is veel werk en mensen blijven gewoon daar. Ja, want het is absoluut veel rijker uh, dan uh, de buurlanden. En uh, ik denk dus dat die hele migratie, die uh, transmigratie... dus huh? dat je door Libië heen gaat en dan probeert om naar Europa te komen... dat dat erg meevalt. En we zijn een beetje in de war gebracht door Gaddafi... Uh, samen met de heer Berlusconi... die aan het einde van het vorige jaar in november... Uh, praten over een uh, migratie van bijbelse omvang... waar tegen opgetreden moest worden. En de gedachte was dat Gaddafi van Europa vijf miljard zou krijgen... om die migranten terug te sturen. En ja dat is gewoon uh, bluf natuurlijk. Dat is helemaal niet zo. Dat is bluf, dat... want dit, er zijn inderdaad wel van die angstbeelden... Hè, die bestaan er, ja. dat er honderdduizenden ongeletterde ja. Afrikanen... het uh, Europese <laughs> continent ja. zouden overspoelen. Over ja. um, ja. Maar dat is volgens u onzin? Nee hoor, het gaat om de orde van is 10.000, 20.000. Nou, dat is misschien ongeveer 2% van de totale immigratie in de eh, Europese Unie. Hè. De, wij, in de Europese Unie hebben we ongeveer 500 miljoen pardon, mensen. En die migratie van buiten is ongeveer ja, een, een miljoen, anderhalf. Dat is niet helemaal duidelijk. Ja. Maar die migratie via de Maghreb, dus via die Noord-Afrikaanse landen... Eh, dat is relatief gering. Wat is een waarschijnlijker scenario als we het dus niet hebben over grote aantallen Afrikanen die uh, Europa in zouden komen? Ja, uh, ik denk dat een aantal van die gastarbeiders in Libië, uh, als dat land niet op orde komt, uh, uh, inderdaad uh, weer naar huis terug zal gaan. Het zou kunnen zijn dat de groei van de migratie wat, uh, naar Europa wat toeneemt. Maar zoals gezegd, het, het is eigenlijk relatief bescheiden. Uh, ik zou werkelijk niet weten, uh, bij Tunesië hebben we ook een aantal golven gezien. Er is nauwelijks meer politie zoals u weet daar. Dus uh, ik kan het echt niet voorspellen. Nee. Dan hadden we hadden het over Tunesië, dat mensen daar ook blijven. Dat geldt ook voor Libië. Ja, nou, meer voor Libië dan voor Tunesië. Ja. In Libië is echt een land uh, waar veel meer werk is dan de Libiërs aankunnen. En dat betekent dat Libië anders dan Tunesië en Marokko... een land is waar die mensen uit ten zuiden van de Sahara graag naartoe gaan... en ook uit het, uit verre, uit het verre Oosten en ook uit de buurlanden om geld te verdienen. We hadden het zojuist al over Berlusconi en Gaddafi. Dat we er eigenlijk ja. een beetje ingeluist zijn. Hè? Dat die er een, een, nou, een beeld voor gehouden hebben. Ja. Nou is het zo dat uh, wij als Europese landen hebben Gaddafi natuurlijk uh, tientallen jaren lang gesteund. Juist mm -hmm. uit angst dat hij de poorten naar Europa open zou zetten. Is dat misschien heel dom geweest? Nou... Uh... Om die man, alleen om die reden te steunen, is denk ik uh, verkeerd. Er waren trouwens ook wel andere redenen. U weet, uh, olie, uh, de steun aan terroristische organisaties. Dus ik denk echt niet dat Gaddafi in het zadel is gehouden alleen om een dam te zijn tegen die migratie uh, uh, van Afrikanen ten zuiden van de Sahara. Uh, ik denk dat Gaddafi dat geweldig uh, opgeblazen heeft. Hè. Europa zal zwart worden als ik er niet meer ben. Het zal van godsdienst veranderen. Van, hij dacht dat het een soort Tweede Afrika zou worden. Uh, dat is werkelijk niet het geval. En ik denk hij heeft dat het al geholpen, ja. Precies, en ja. ik denk dat Berlusconi er ook weer voordeel bij had om dat uh, de wereld in te sturen. Want ja, dan kon hij fungeren als iemand die het fort Europa bewaakt aan de zuidkant. En u weet, er is toen een speciale eenheid, de Frontex, opgericht met geld van de Europese Unie... om te patrouilleren in de Middellandse Zee en eventueel mensen terug te sturen. Ja, Frontex, dat is Europese grenscontrole, hè? Precies, ja. ja, ja. ja. Nu, nu buitelen uh, de, de Europese leiders eigenlijk over elkaar heen. Hè, en ze zeggen van ja, als er democratie zou komen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dan juichen wij dat toe. Dat zeggen ze nu. had uh, Europa eigenlijk niet eerder moeten, moeten helpen. Ja, uh, dat is een heel lastig iets. Uh, nee, Daar weet u vast u, wel raad mee. Ja, <laughs> dan denkt u dat buitenlandse politiek altijd een, een, een idealistisch doel nastreeft. En dat is maar een onderdeel van die politiek. Er zitten ook dingen als, zoals gezegd... als ik die meneer Gaddafi steun... dan wil hij het terrorisme in mijn land niet bevorderen. Als ik hem steun, dan kunnen de oliemaatschappijen van mijn land daar zaken doen. Als hij mij steunt, dan kan ik daar bouwmaatschappijen heen sturen. Dus het is altijd een afweging van talloze belangen. En uh, ja, de hele wereldgeschiedenis... Zou je kunnen zeggen, of liever gezegd de geschiedenis... van de externe relaties van landen. Dat is altijd een mengeling van allerlei factoren. Dus ik, op dit ogenblik lijkt het heel leuk... van we hadden dat eerder moeten doen... maar ik denk dat uh, 20, 30, 40 jaar geleden... we toch weer andere dingen lieten prefereren. Nu hebben we het over leiders gehad, maar als we het nou gewoon uh, hebben over gewone stervelingen... dan denken we toch ook, hebben wij helemaal geen verantwoordelijkheid voor alle mensen... die daar toch nu een redelijk uitzichtloze toekomst hebben? Jazeker. Ik denk dat rijke landen zoals West-Europa en Noord-Amerika... absoluut daar een, een rol te spelen hebben. Alleen heel makkelijk is het niet. Uh, uh, ik... Als u mij een pistool op de borst zegt en zegt van... hoe ga je dit oplossen, zou ik niet 1, 2, 3 een antwoord willen hebben. Al die mensen naar Europa halen, ik denk dat we het daarover eens zijn... dat, is, dat lost absoluut niks op, dat maakt de zaak alleen maar erger. Dus dat is het niet. Uh, je hoopt natuurlijk dat het traditionele uh, patroon gaat werken. Uh, mensen die daarin meer armoede leven, dan zullen lagere lonen vragen. Dat zou het aantrekkelijk moeten maken voor internationale bedrijven... om daar industrieën op te zetten en enzovoort, enzovoort wordt, net zoals het in Europa is gegaan. En, eh, nou ja, er zijn allerlei factoren die dat soms belemmeren, maar zoals gezegd, het is niet onmogelijk dat, dat die Noord-Afrikaanse landen in de toekomst eh, economisch gaan groeien ja. en harder gaan groeien dan Europa. Goed, het was goed om even met u te spreken. Migratiedeskundige Piet Emmer, dank je wel. Graag gedaan. Straks hoe je Japan kunt helpen met wederopbouw, maar eerst natuurlijk financieel nieuws zoals u van ons gewend bent. Corneel van Zel van SNS Bank, goedenavond. Als we kijken naar de AEX, die sloot op 356 punten. Eigenlijk een verwaarloosbaar verlies. Een hele rustige, misschien wel saaie dag. Speelt de onrust in Libië en Japan vandaag even geen rol? Ja, nee, vandaag eventjes niet. Eigenlijk hebben we daar al genoeg ellende van gehad. En de beurs heeft eigenlijk alles al voorkomen verwerkt. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een beetje saai hoe ellendig de situatie daar ook is. Of is het stilte voor de storm? Nou, wat we net hebben gehad is we hebben het, het hele cijferseizoen hebben we net eigenlijk achter de rug. Dus we zitten nu een beetje in een luwte uh, voordat het nieuwe cijferseizoen weer gaat beginnen. Ja, uh, wat is er aan de hand met de beurs in Egypte? Nou, de beurs van Egypte die gaat morgen voor het eerst weer een keertje open. En uh, ja, dat is uh, sinds uh, de uitbraak uh, van de, de opstand. Uh, van een tijdje geleden, is dat eigenlijk voor het eerst. Dus dat is eigenlijk wel uh, het begin uh, van uh, ja, een nieuwe periode, denk ik. Ja, en wat is jouw verwachting daarbij? Nou, ik denk wel uh, dat er uh, van tevoren was al wat uh, flink gedaald. Uh, ik denk dat we met, men met een nieuw landen daar gaat kijken. Maar ja, om de beurs van Egypte nou te gaan voorspellen, dat uh, is misschien een stapje te ver. <laughs> gaan we even terug naar Nederland. De cijfers van de branchevereniging van uitzendbureaus bekendgemaakt vandaag. Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat was eigenlijk wel een meevaller op zich. Uh, er was een, een stijging van 11 procent. En de laatste periode die we daarvoor hadden gehad, dat was de laatste van vorig jaar, viel juist enorm tegen. Dus daarom was het wel een mooie opsteker. En je zag dat uit zijn bureaus die heel veel profiteren van Nederland, zoals uh, de, uh, een bedrijf op de Midcap, USG, die steeg daardoor. Uh, Randstad uh, had daar, uh, ja, die is veel internationaal, dus profiteerde daar niet zoveel van. Altijd heel belangrijk, hè? deze cijfers. Toch een indicator voor hoe het gaat, hè? Ja, economisch gezien is het eigenlijk een voorloper op de rest van de economie. Het, uh, de uitzenders, kijk als je als ondernemer zie je het nog niet zo zitten... ben je wat te, m, terughoudend en dan ga je dus als eerste uitzendkrachten aannemen... voordat je echt uh, mensen vast gaat aannemen. Je wil eerst zien of het herstel wel ja. Uh, uh, ja, duurzaam is... En dus daarom zijn ze voorlopend op de rest van de economie. Nog één ding, het Centraal Planbureau verwacht dit jaar een economische groei van 1,75 procent. Uh, overheidstekort daalt, werkloosheid daalt, ook de koopkracht daalt helaas. Uh, hoe vertaalde deze verwachting over de Nederlandse economie uh, bij de beurs van, van enige betekenis? Ja, nee, daar kunnen we heel kort en krachtig over zijn. Eigenlijk niet. Nou, als je naar de AIX bedrijven gaat kijken, komt slechts een kwart van hun omzet uit Nederland. Uh, het bedrijfsleven op de AIX is zo internationaal... Eigenlijk niet de zaken. Nee, dus je bent nog vol energie voor vanavond als zo'n saaie dag was op de beurs. Uh, ja, gelukkig wel. <laughs> Cornijn van Zijl van SNS Bank, dank je wel. WNL is ook op Twitter te volgen, @avondspits_wnl. avondspits WNL. Flirten, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Toch is het handig, ook om carrière te maken. Dat zo bij ons. Geen grote hulpacties op televisie voor Japan, geen Giro 555. Maar je kunt wel wat doen, WNL's Kasper Kooij. Ja, geld overmaken, dat kan natuurlijk op rekening 6868 van het Rode Kruis. Maar er zijn misschien ook leukere manieren om Japan te helpen. Wie wel eens het spelletje Cityville speelt op Facebook... kan nu speciale plantjes planten in de speelstad. Kost je dan wat geld en dat geld gaat dan naar het Rode Kruis, zo belooft het spel. Het Japanse Sony haalt geld op via de Playstation... PayPal, die de winst maakt op de transacties in de PlayStation Wallet... stort dat bedrag nu aan goede doelen die Japan helpen. En dan is er natuurlijk ook Lady Gaga. Zij heeft nu al meer dan 180.000 euro opgehaald met polsbandjes. En daarop staat de tekst We Pray for Japan. Maar ook in Nederland zijn er initiatieven. Uh, je zag al gelijk dat weekend op Facebook ontzettend veel mensen... die um, verschillende evenementen probeerden te organiseren... en met elkaar in gesprek waren van wat kunnen we doen, wat kunnen we doen. En dus hebben zij de website japanhelpenkan.nl opgericht. En proberen gewoon um, uh, evenementen te organiseren om, uh, om hulp te kunnen bieden aan Japan. Dit is Keiko Tjevers. Dat waar we nu echt op richten is de, de stille tocht... Uh, deze zal plaatsvinden in Amsterdam aanstaande zaterdag. Um, dan beginnen we om 8 uur uh, in de avond vanaf uh, Spui uh, voor de American Book Center. En dan lopen we zo door uh, naar de Dam. En dan uh, zal het publiek ook uh, toegesproken worden door uh, genodigden. Um, en dit is zeg maar het evenement waar we ons nu echt op richten. En op onze site zie je ook verschillende evenementen die in verschillende steden worden gehouden. En zo zullen we in de loop van de komende tijd uh, ja, meerdere evenementen gaan organiseren. En over Japan gesproken. Onze kerncentrales hier in Europa krijgen een zogenoemde stresstest om te kijken of het hier veilig is. Wij bij WNL nemen het zekere voor het onzekere. Jan Mark Veld van Dumcompanie, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ik wil graag een stralingsmeter kopen. Kan dat? Uh, nee, helaas is het uitverkocht. We hadden er uh, 60 vooralig. En uh, binnen drie dagen van de week waren ze uitverkocht. Zo, echt een run op de stralingsmeters. Dat is echt een run geweest op de stralingsmeters. Uh, ja, wat is de ja. reden dat nou zoveel mensen zo'n apparaat in huis willen hebben? Uh, ja, veel mensen willen uit voorzorg weer het hebben. We hebben een aantal mensen gehad die uh, Japan wilden sturen, sturen, onder andere... En ja, Misschien dat mensen toch wel uh, bang geworden zijn, zeg maar. Dat er toch wel vertrouwen in vrij kan komen, maar mm. dat lijkt mij niet in Nederland. De schrik zit er goed in. Zou het ook ja. te maken kunnen hebben met de stresstest die gaat komen voor de kernreactoren in Nederland? Misschien wel, ja. Dat zou natuurlijk een punt kunnen zijn. Maar ja, dat is allemaal uh, gisteren voor mij. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik ben geen uh, specialist in uh, kernactiviteiten. Maar het zou heel goed kunnen. Ja, hoe werkt zo'n apparaat? Uh, Zo'n praat is, uh, ja, je hebt een aantal uh, manieren kun je het meten. Je kan een externe zonde, zeg maar. De zonde is het voedertje, zeg maar, uh, die de straling uh, kan oppakken, de stralingsdeeltjes. Uh -huh. En die zorgen ervoor, zeg maar, dat het doorstuit naar de praat. Of bijvoorbeeld de praat zelf, zeg maar. Er is een interne zonde zit erin. Die hou je tegen de, eventueel, de straling, zeg maar, die dat vrijkomt, hou je er tegenaan. En dan gaat hij dus uitslaan, dat over zeg maar, mini-rat. En hm. ja, we hebben ze eigenlijk alleen maar verkocht aan verzamelaars, altijd. Oh ja? Yeah. Ja, dat zijn natuurlijk heel veel uh, mensen, zijn natuurlijk legerdump. En ja, legerdump hoor je, ja, ik zie allerlei soorten spullen. En we hebben dus ook ja, stralingsmeters gehad. En eigenlijk, ja, normaal verkoop je er eentje per uh, twee maanden. En ja, nu dus in één week, ah ja, verzamelaars. En nu zijn het dus echt mensen die dus uh, belangstelling hebben in een teller. Ja, die, die zich dus wel willen beschermen. Het zijn niet alleen die... maar verzamelaars, maar mensen die gewoon de schrik uh, hebben. Ja, maar ja, kun je er zelf mee beschermen, is natuurlijk de vraag. Dat lijkt mij uh, niet je mee kan beschermen. Want ja, als je die straling al meet op dat te praten, ja. is het bij te praat, dan is het kwaad al geschiet. U zegt u bent een uh, winkel, dus u koopt het uh, op bij Defensie, begrijp ik dat goed? Defensie, maar ook uh, binnenland, buitenland, zeg maar, ook wel eens partijen dat wij opkopen. Ja. Dus ik zou ook zelf als particulier, als ik nou toch zo'n ding wil hebben, kan ik ook zelf bij Defensie aankloppen. Dat lijkt mij niet. Dat je zomaar aan kan kloppen bij Defensie, en dat je dat snapt natuurlijk. Ja, ik weet het niet, je dat zou... lijkt me heel raar. Zou het kunnen proberen? Wat kost het eigenlijk tot slot? Uh, we hebben ze verkocht voor 49 euro. Ja, het is allemaal. Uh... Oud materieel natuurlijk. 80e huh? jaren was het. En ondanks dat het een oud ding is uit de jaren 80, werkt het nog wel? Uh, het werkt wel, ja. Met je een goede stralingsbron hebt natuurlijk. Hey, Jan Markveld van Dump Company, dank je wel. Okay. Zakenmensen, opgelet. Als je carrière wilt maken, dan moet je kunnen flirten. Dat blijkt nu uit onderzoek. Tijn van Eeuwwijk, die wist dat al langer. Hij geeft cursussen zakelijk verleiden. En WNL's Hemmer pikte een lesje mee. Je moet een aantal stappen zetten. Je moet dus eerst vertrouwen winnen. Ja. Vertrouwen kun je winnen door op, een, op een hele simpele manier... door, door een kritisch compliment te maken. Een kritisch compliment? Een kritisch compliment. Kijk, uh, vrouwen en ook potentiële klanten, prospects... vinden het helemaal niet leuk als je loopt te slijmen. Ja. Als je tegen een vrouw zegt, oh wat ben jij mooi... of tegen een prospect, oh wat hebben jullie een mooi kantoor... dan denkt hij, uh, oh, nou, dat, uh, ik weet het nu al. Ja. Maar als je een kritisch compliment maakt... oh wat ben jij mooi, wat jammer van die schoenen... Is, je geeft kritiek op een klein puntje. Hè? Dus niet van, oh, ben je mooi, jammer van die dikke kont. Uh, uh... En dan verberg je daarmee eigenlijk een soort van vervolg... dat aan het gesprek gegeven moet? Nou, je, je komt daarmee eerlijk over. Ja. En daarmee treed je binnen. En daarmee kom je binnen. We're dead. We're dead. Vervolgens, als vervolgens, op het moment dat je iemand de eerste keer ontmoet... moet je even met je wenkbrauwen flashen. Zoals u dat nu doet? Ja, dit is gewoon een flirttechniek. Als jij namelijk iemand ontmoet, iemand ziet en je flasht even met je wenkbrauwen... heeft die ander onbewust de indruk dat jij hem aardig vindt. Ja, die indruk had ik wel. Ja, maar zo, zo werkt het dus. Dat, Is dat ook zo? Uh, dat ik je aardig vind? <laughs> ik, ik ken je veel te kort. <laughs> maar tot nu toe val je erg mee. <laughs> dus dus een heel simpel techniekje. Je maakt oogcontact en je flitst even met je wenkbrauwen. Maar zakenmensen, wordt ook wel eens gezegd, zijn heel hard. Zakenmensen zijn. Meedogenloos. Ja, maar kijk, dat is de grap, hè. Uh, wij denken dat zakenmensen en mensen die werken andere mensen zijn dan gewone mensen. Dat is helemaal niet waar. We blijven gewoon mensen. Dus als jij met even met je wenkbrauwen optrekken... en wat andere kunstjes. want ik kan hier een hele avond over vullen. Dat is Kassa. dan heb je al een stapje voor. Dat is niet Kassa meteen, want het gaat eerst om vertrouwen. dan interesse en dan de klik. De klik is Kassa? Uh, zodra jij gunning hebt kun je wel zeggen dat het kasse is. Ja. Dan kun je gewoon een deal maken. Dus de zaken doen is eigenlijk het spel spelen van de verleiding? Uiteindelijk wel, ja. Maar dan heel fysiek. Is er ook bijvoorbeeld een afstand... die je in acht moet nemen tot de ander? Kijk, je moet altijd de kleinste laten bepalen wat een prettige afstand is. Dus zelf stil gaan staan. Waardoor de ander gewoon op een lekkere afstand gaat staan voor hem. Dus zich comfortabel voelt. Met de schoenen geloof ik, in die richting wijzen van die persoon met wie je zaken wilt gaan doen? Nee, dan nou maak je het veel te ingewikkeld. Dat zijn leuke kunstjes, maar dat werkt dus niet. Je bent niet van de kunstjes? Ik ben niet helemaal van de kunstjes. Ik heb wel wat kunstjes, maar ik ben liever van het, het, het, het pure. Het, het, het zaken doen op een, op een goede leesgestoeld. Is verleiden, zaken doen, een kunst? Ja. Kan ja. iedereen het? Uh, zoals elke kunst heb je mensen met meer en met minder talent. Maar met oefening kom je in heelend. En kennis. Oefening baart het, hè, geloof ik. Oefening baart kunst, en je moet gewoon de inzichten hebben van: oké, okay, als ik dit doe, wat gebeurt er dan bij die andere? Zijn er mensen die na afloop van die workshop zeggen: Ja, die tuin van Ewijk, hij kan dit nu allemaal wel zo vol zeggen, maar ik trap er niet in? Of het is aan mij niet besteed? Nee, er zijn meer mensen die kwaad worden, en dat vind ik altijd een hele goeie. Ja. En daar, ik probeer wereldbeelden een beetje te veranderen. En als je dan kwaad op me wordt... Dat is een grote opdracht. Dat is een grote opdracht. Maar als je dan kwaad wordt, dan heb ik je wereldbeeld geraakt. En het is me wel eens overkomen. Uh, ik heb bij Yacht, ben ik tijden... Ja, nu is het crisis, maar ik ben tijden daar de, de, de vaste einde van de dag uh, uh, spreker geweest. En dan kwam ik drie maanden later een meisje tegen. Die zei van, Ik was zo kwaad op jou, maar je had zo verschrikkelijk gelijk. Hoe lang doet de, de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde zakenman erover... om goed geschoold te raken, volgens uw model? Volgens mijn model, na nou, de een uh, een minuut of tien, of na uh, een verhaal van een uur, en de ander uh, misschien wel nooit. Misschien wel nooit. Nou, dat geeft moed. Zakelijk flirten, veel oefenen en fleschen met je wenkbrauwen. Straks op deze zender Kunststof. En daarin is zangeres Frederik Spicht te gast. Ze praat over haar theatershow Alles is Vreemd. Morgenochtend op tv natuurlijk weer ochtendspits met Petra Gijzen. Op Nederland 1. Vanaf 7 uur is dat. En daarin ziet u onder andere Joke Siemsen, 16 jaar, nu al burgemeester. Nou ja, van Madurodam dan. Hè. En aandacht voor een boek over Twitter. Morgenavond om half zeven is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat WNL betreft, graag tot dan en tot die tijd op het internet via avondspits.fm. Mooie avond. Voor Bakker Nederland. Omroep WNL.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 Op het hoogtepunt van zijn roem neemt een van de grootste sterren ter wereld een dramatisch besluit. Vaslav, een roman die recht je hart danst. Iedereen kent de gedichten van Vasalis, maar wie was hij? Lees nu het onthullende boek van Maaike Meijer. M. Vasalis en biografie ligt nu in iedere goede boekhandel. In Vroege Vogels TV, Jaap Dirkmaat van Das en Boom trekt furieus ten strijde tegen het kabinet. In de rubriek Tuinreservaten, Het Belang van Tuinen voor onze Natuur. Voor het eerst op TV een kijkje in Vossenburg. En je ziet hoe vogels, vlinders en zaden nu eigenlijk in de lucht blijven. Vroege Vogels TV, aanstaande aan dinsdag om vijf voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Hij is er. De Koning. De langverwachte roman van Kader Abdona, schrijver van Het Huis van de Moskee. Fascinerend en mysterieus. De koning van Kader Abdolla. Nu in de boekhandel, bij Libris en Bladzijde. Dit is Radio 1.